8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In India is de orkaan Velin aan land gegaan. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De orkaan trekt over de regio rond de stad Gopalpur aan de oostkust van India. Honderdduizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De orkaan kan een stormvloed met metershoge golven veroorzaken. Veel huizen die gebouwd zijn van leem en riet zijn daar niet tegen bestand. De Indiase minister van Rampenbestrijding zegt dat het gebied beter is voorbereid dan tijdens de vorige grote orkaan in 1999, toen vielen er meer dan 10.000 doden. Bij een ongeluk met een vrachtwagen in Peru zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn 13 kinderen. De truck stortte zo'n 300 meter naar beneden in een ravijn. Het ongeluk gebeurde in het Andesgebergte. Omdat er weinig bussen rijden, liften veel mensen mee met vrachtwagens als ze ergens naartoe willen. Waardoor de vrachtwagen in het ravijn stortte is onduidelijk. De Peruaanse politie onderzoekt of de chauffeur, die ook is omgekomen, had gedronken. Een amateurarcheoloog uit Stijn blijkt een bijzondere Romeinse munt te hebben gevonden. Het is een koperen medaillon met een doorsnee van 4 centimeter die geslagen is in Turkije. Voor zover bekend is er maar één ander exemplaar, dat ligt in een museum in Berlijn. De vondst werd drie jaar geleden gedaan in een tuin in Stijn. Al die tijd is de amateurarcheoloog op zoek geweest naar meer informatie over de munt. Uiteindelijk kreeg hij die van het Oudheidkundig Museum in Berlijn. Autojournalist en rallykampioen Bob de Jong is overleden. Hij presenteerde vanaf 1980 het autoprogramma De Heilige Koe van Veronica. Twintig jaar lang was hij de stem van dat programma. Hij was ook vijfvoudig Nederlands kampioen rally rijden. Bob de Jong overleed aan een hartstilstand. Hij was 71 jaar. Het weer. De regen breidt zich uit naar het zuiden van het land. Ook vannacht is het regenachtig. Minima rond 8 graden. Morgen vooral in het westen een natte dag. Plaatselijk kan veel regen vallen. In de oostelijke helft droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Knooppunt Hoevelaken 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En dat was de verkeersinformatie.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 Wij hebben geen verkopers met leaseauto's en bonussen. Daarom betaalt u zo weinig. MKB Kantoorartikelen.nl. Nogmaals, goedenavond. Ik zei het al, geen voetbal vanavond... maar dat betekent dat andere sporten een keer uitgebreid aan bod kunnen komen. Dus we hebben vanavond in de aanbieding handbal, basketbal, volleybal... marathon schaatsen, autosport, honkbal en veldrijden. Laten we maar eens beginnen met het basketbal. Leon Kersten kijkt naar groningen Den Bos, De start van het seizoen, hè? Ja, dat is uh, nou, de tweede wedstrijd van het zoen. Tweede speelweekend en gelijk een topper natuurlijk met uh, Groningen uh, in begroting. De nummer 1 van Nederland, 1,4 miljoen. Gevolgd toch wel door Den Bosch en Leiden. Iets minder dan een miljoen. En dan verwacht je toch wel een spannende wedstrijd als Groningen tegen Den Bosch speelt. Maar alleszins de bond comfortvarend. voortvarend. En doet het eigenlijk nog steeds volvarend. Uh, halverwege het tweede kwart is de stand 16-25. En die marge die staat eigenlijk al van begin af aan op het bord. Groningen is uh, ja, heel stil, de hal. En dat is zegt denk ik alles. Nu weer een score van Stefan Wessels voor Den bos. Ja, Den Bos bepaalt en heerst in Martini Plaza. 16-27 nu. Het marathonseizoen begint altijd in Amsterdam. Op de Jaap Ede, Sebastian Timmerman. De vrouw is hem binnen. De vrouwen zijn inmiddels klaar. Het werd een massasprint. Na nou, trouwens een leuke wedstrijd. Het was een wedstrijd waarin er veel werd aangevallen. Maar uiteindelijk, zoals je wel vaak ziet bij een marathonwedstrijd voor de vrouwen... Kwam, bleef alles bij elkaar, kwam het weer terug bij elkaar en werd er gesprint in een nat Amsterdam. Het is een beetje vies weer op de Jaap-Edebaan waar wel redelijk wat publiek keek. En die zagen net als vorig jaar Irene Schouten de eerste wedstrijd van het seizoen winnen. Dus in die massasprint tweede wordt Voske Tamar van der Wald. Schilde niet veel, zat maar een paar centimeter tussen. Maar Schouten wint voor Van der Wal. En Janneke Ensing eindigt op de derde plaats. Het ijs wordt nu nog even verzorgd. De mannen hadden al vijf minuten bezig moeten zijn. Maar die lopen dus ietsje vertraging op. Zo dadelijk gaan ook de heren beginnen. De topklasse heren aan hun seizoen. En ook de volleyballers zijn net begonnen. In houten Taurus tegen Zaanstad. Arman Afzaroglu. 6-3 in de eerste set voor Taurus, nieuw in de volleybal-eredivisie dit seizoen. De ploeg uit Houten neemt uh, de plaats in van het uh, failliet uh, verklaren Orion, dat uh, wel dit seizoen in de beker Supercup en Europa mag uitkomen. Maar in de competitie niet. Ze zijn vervangen door Houten of door Taurus. En daar zijn ze in Houten heel blij mee, want uh, voor het eerst sinds drie jaar spelen ze hier weer Eredivisie Volleybal. En ze zijn goed begonnen in de eerste set tegen Zaanstad. Het staat 7-3 in het voordeel van Taurus. David Bowie met absolute beginners. En beginners lijken het, die jongens van Groningen, Leon Kerst. <laughs> ja, en het grappige, of het frappante is... dat er bij Den Bos op dit moment twee mensen in het veld staan... die totaal onbekend zijn. Mike Schilder en Pim de Vries, 18 en 19 jaar oud. De coach van Den Bos is Sam Jones, assistent bondscoach... en ook in bezit van een Nederlands paspoort. Die schroomt dus niet om zijn jonge Nederlanders van de bank af te laten komen... in tegenstelling tot zijn collega aan de andere kant, Skelen. Dat is een coach uit Kroatië. Die is halverwege vorig seizoen gekomen in Groningen. En die loopt zich op te winden voor mijn neus op zijn spelers. Dit niet goed, dat niet goed, zus niet goed. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Want met nog een stand van 20-27 en het voordeel van Den Bos, Ja, leidt Den Bos redelijk comfortabel. De hele wedstrijd niet in de problemen geweest. Maar de marge is ook niet zo groot dat Groningen geen kans meer heeft. Maar hij blijft wel vasthouden aan zijn vaste waarden. Want er zitten ook wel jeugdspelers op de bank in Groningen. Maar die komen niet aan spelen toe. En die zien nu met mij dat Groningen noodschot moet nemen omdat Den bos goed verdedigt. En dat is eigenlijk de moraal van deze wedstrijd. Den bos staat heel goed te verdedigen. En zo vlak voor rust loopt de marge weer op naar 2029. Nou, deze stand, 2029 met die 1, 2, 3 punten in de wedstrijd, zegt alles. Den bos leidt comfortabel in Martini Plaza. Het was een veelbesproken diner tussen de chef de mission voor Sochi... Maurits Hendricks, u hoorde hem het vorige uur ook al... en de coach van de BAM schaatsploeg, Jelle Adema... Hij kondigde een week geleden aan dat een aantal van zijn schaatsers... de winterspeler in Sochi zou verlaten... als er op hetzelfde moment een Elfstedentocht zou worden verregen. Dat is natuurlijk, uh, ja, volkomen hypothetisch. Maar Maurits Hendricks raakte er toch een beetje van in paniek... en wilde erover praten met Anema. Sebastian Timmerman, uh, jij zit bij die marathon. Ja. Maar wat is er uit dat gesprek gekomen? Ja, dat, daar laten ze eigenlijk niet zo heel erg veel uh, over los... als je ze daar uh, officieel uh, uh, naar vraagt. Ja, het is 8 graden. Het regent als een gek in Amsterdam. <lacht> waar trouwens wel, uh, wel sfeervol is. Omdat ze hebben van die hele mooie bolletjes uh, opgehangen... Van die, van die bolletjes licht op het middenterrein. Dus sfeervol is het zeker op de Jaap-Edebaan. Maar dan valt inderdaad uh, het E-woord al van die tocht. ja, Het kwam doordat Jillet Anema inderdaad uh, vorige week... op de ploegenpresentatie, of afgelopen maandag beter gezegd... Uh, dat nog een keer herhaalde dat uh, uh, de El tocht altijd belangrijker is... dan zelfs de Olympische Spelen en dat ze dan dus terug zouden gaan. Maurits Hendricks uh, reageerde erop door te zeggen uh, samen uit, samen thuis. Als je meegaat, dan moet je blijven in Sochi en mag je pas naar huis als de Spelen erop zitten. Want ik wil niet dat rijders die niet kunnen rijden, die uh, zich niet gekwalificeerd hebben, dan in één keer met een sipgevoel thuis zitten, omdat ze wellicht wel hadden mogen rijden op de Olympische Spelen. Uh, dat gesprek overigens waar jij aan refereerde, dat uh, stond al in de planning. Maurits Hendricks gaat sowieso langs alle grote schaatsploegen om een beetje de uh, de stand van zaken door te nemen in het traject richting de Olympische Spelen. Dus het is ook niet zo dat Jillet Anema op het matje was geroepen. Uh, maar daar is het, in dat gesprek is het daar natuurlijk wel over gegaan. Nou, Jillet Anema wilde gisteren daar nog niet op reageren. Maar was hier natuurlijk, of is hier natuurlijk wel... omdat de mannenwedstrijd op het punt van beginnen staat als coach van de bandploeg. Dus uh, zijn we er net maar eens even naar hem toe gegaan, uh, naar Jillet Anema... die trouwens best nog wel een beetje zenuwachtig was... zo uh, net voor de start van het nieuwe seizoen. Ik voel het wel. Ik ben met stress hier wel heen gereden. Want je weet, uh, ja, het seizoen begint. De eerste wedstrijd, de eerste klap is een daal en waard. En uh, ja, dan wil ik niet dat het aan mij ligt. Dus je denkt na, je denkt na over het weer. Uh, waar staat de wind? Hoe wordt de finale? En uh, ja, dan zit ik, ik me scherp aan tafel. dat is heel vreemd, net dat je zelf moet rijden. En wat is dan de tactiek voor vandaag? Ja, tactiek is gewoon uh, het initiatief nemen. Niet afwachten, uh, gewoon overal bijzitten. En uh, wat we niet doen, dat is de wedstrijd maken. Zeg maar dus uh, van uh, we willen dit of we willen dat. Nee, de wedstrijd ontplooit zich en wij zitten overal bij. En als het dan een hele goede situatie is, dan proberen we die uit te breiden en te verbeteren. Je rijdt vandaag uh, onder andere met Anjo Stroetiga. Die wint bijna altijd als het in Amsterdam is. Dus wat dat betreft heb je een grote kandidaat in je ploeg. Ja, we hebben een gewoon een hele sterke ploeg. Ik denk dat we het sterkste team van de afgelopen jaren toch op het ijs hebben. We hebben al leidelijk content erbij. Uh, heel goed in vorm, wereldkampioen inline geworden. En, uh, ja. Maar het is wel een nieuw team. Dus uh, de vaste waarden, de vaste afspraken, de handigheidjes van vorig jaar... die moeten we even kijken of die uh, meteen al goed zitten. Dus uh, ja, het is wel spannend. Ja. Um, de eerste marathon aan het begin, wat ook... Van wat ook natuurlijk een olympisch seizoen is, als we kijken naar de, naar de lange baan. Op hoeveel procent staan jullie dan op dit moment zeg maar, van de vorm? Nou, 70 procent. We, uh, we zijn heel laat. Als je de andere ploegen ziet, die staan allemaal een maand op het ijs. We staan nu vijf dagen op het ijs. Um, voor mij is ook het 1K afstanden uh, over drie weken is niet de topwedstrijd. Zelfs als je daar dus uh, geblesseerd zou zijn of niet goed zou rijden. Eigenlijk gaat het om... Twee weken, hè? Ja, over, oh, nu twee weken al. Ja. Ja, nou goed, en, uh, het gaat om eind december en het gaat om een spelen. En het is wel zo dat als je het seizoen al op 1 september begint... zoals een heleboel, dan denk ik dat je het risico loopt over de top heen te zijn. Dus we zijn laat begonnen. De naam spelen is gevallen. Uh, deze week nou ja, was er nogal wat, of was er wat te doen... maar heeft u in ieder geval gezegd, de, de toch de dag gaat bij mij altijd voor de spelen. Uh, Maurits Hendricks van uh, NOC NSF. Reageerde daar weer op, chef de mission, die zei... Ja, maar mensen die meegaan naar de Spelen, samen uit, samen thuis... ik vat het even in mijn eigen woorden, samen moeten daar blijven. Jullie hebben een overigens al heel lang van tevoren aangekondigd uh, onderhoud gehad. Hoe kijkt u daarop terug? Nee. Het was gewoon een uh, verradering om uh, met een bond... een diepgaand gesprek, een beargumenteerd gesprek te hebben. Dus ik moet zeggen, uh, ook de entourage gewoon uh, prima gegeten. En ik heb dat gesprek bijzonder gewaardeerd. En ik geloof ook dat het NOC en NSF dat uh, bijzonder gewaardeerd heeft. En, uh, ja, we hebben. En uh, ja, we zijn het helemaal eens. Was de uitkomst is hetzelfde. Meegaan is blijven. De uitkomsten, de argumenten die uh, het NOC-NSF gegeven heeft... die zijn uh, heel goed uh, onderbouwd, net zo goed als onze argumenten heel goed onderbouwd zijn. En we hebben gewoon gezegd... Uh, uh, Maurits Hendricks is de spreekbuis over dat gesprek en, en wij laten het verder rusten. En dat doen we dus ook. Maar wat betekent het voor de toekomst? Wat betekent het uh, nou ja, als het vriest eind januari? Nou, Als het vriest, dan uh, over het algemeen ben ik flexibel. Dus uh, ik laat het gewoon op me afkomen. En als de tijd daar is, dan zal ik de maatregelen nemen... die die uh, situatie vergen. Als je moet kiezen, dan kies je voor? Mijn hart ligt bij Delft-Steden toch. He, maar uh, maar het, dat is wel heel raar, zeg maar. Uh, want als ik het zelf zou moeten doen... ik ben een lange baanrijder. Dus ik was in uh, Sochi gebleven zelf. Maar als er dus uiteindelijk... Als, als, stel, Jorrit Bergsma zit in Sochi. Heeft ze geplaatst voor de 10 kilometer... Zit in Sochi en die toch komt, ja, dan kan hij dus volgens de wet van Hendricks. Mag hij niet terug? Nee, dat klopt. En daar, daar hebben we dus ook afspraken over gemaakt. En uh, ja, wat dat aangaat, dan, dan, dan, ja, ik doe er nu een uitspraak over... maar dat is niet aan mijn taak. Dus eigenlijk moet ik daar verder ook geen uitspraak over doen. Ik denk dat Maurits Hendricks dat heel goed verwoord heeft. Ja, hij uh, houdt zich dus redelijk op de vlag, vlakte wat dat betreft... hier het adema. Maar als je dan nog een beetje doorpraat naar de hand... en je praat ook met andere mensen erover... dan denk ik dat ze gewoon hebben afgesproken... dat mocht de situatie zich voordoen... Nou, die kans is natuurlijk erg klein. Want we hebben vijf winters gehad met natuurreis... maar die tocht zat er wel een paar keer aan te komen. Maar voorlopig is die nog niet uitgeschreven. Dat als die situatie zich voordoet, dat er echt wel een mouw aan te passen is. Ondertussen zijn de heren ook begonnen aan hun seizoen. 125 ronden op de Jaap-Edebaan. Betekent 50 kilometer nog altijd in de regen. Peloton is nog zo goed als bijeen. Paar prikjes heb ik gezien in de eerste ronde. Onder andere van Bob de Jong. Hij doet ook mee. De voormalig olympisch kampioen op de 10 kilometer. Rijdt ook voor die ploeg van jillet aan, Maar op dit moment in vierde positie. 122 ronden nog te gaan. Peloton dus bijeen.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 Running in the wrong direction. Passenger met the wrong direction. Laten we gaan eens kijken bij het volleyball Taurus tegen Zaanstad. Zit de eerste zet er al op, Arman? Bijna, en uh, Tauris uh, goed begonnen aan deze wedstrijd. Hoopt uh, de terugkeer in uh, de eredivisie van het volleybal met een uh, zegen te bekronen natuurlijk. Het staat uh, 21-15 in de eerste set voor Taurus. Taurus beter, goede service een paar keer gezien van Van Gaster en ook van Westrienen. En bij Zaanstad loopt het nog niet lekker. Nu weer een punt voor Taurus. 22-15. Drie punten nog maar nodig en dan is de eerste set voor de ploeg... Uh, van Hans Seubring, de trainer, 22-15 dus. En het lijkt erop dat Taurus die eerste set wel uh, makkelijk gaat winnen. Bij Zaanstad loopt het toch niet lekker. Al een paar keer een time-out aangevraagd door uh, trainer Arjen Schimmel. Maar ik denk dat het in de eerste set niet meer gaat uitmaken. Want uh, Taurus leidt dus ruim met 22-15. Een comeback die eigenlijk geen comeback mag heten. Erben Wennemars doet ruim drie jaar na zijn afscheid als profschaatser... weer mee aan een lange baanwedstrijd. De IJsselcup in Deventer. U weet wel, de traditionele opening van het schaatsseizoen. Als 37-jarige veteraan rijdt hij vanavond de 1500 meter. En misschien lukt het Wennemars om zich te plaatsen voor het NK-afstanden. Zo'n grote naam op de startlijst trekt natuurlijk lekker publiek... naar het sportcentrum De Scheg. En dan wens ik u heel veel plezier. Ja, Jij bent afstand. Ja, ik ook. U ook. Nou ja, gezellig. Ja, de startlijsten zijn populair, want ja, iedereen wil denk ik toch even kijken of hij er echt op staat. Hè? Ja, precies, ja, inderdaad. En uh, er zijn veel belangstellenden en het publiek die dat graag uh, willen weten, wie er allemaal meedoen vandaag. Ja, we staan hier bij de stand van uh, de kaartverkoop en de startlijsten dus inderdaad. En merken jullie zoiets als een Erben-Wennemars-effect uh, vandaag? Nou, ik moet zeggen dat ik wel vind dat er veel uh, aanloop is. Ik weet niet of dat meer is dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we natuurlijk ook heel veel publiek. Uh, of het nu meer is dan vorig jaar, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Maar ik vind dat de belangstelling groot is. Want hij is ook voor uh, de schaatsvereniging hier wel echt een soort van boegbeeld, toch? Ja, wel hè. Ja, er hoort wel een beetje bij. Maar we hebben natuurlijk ook Mark ja. hè, Die is natuurlijk echt van DSC. En, uh, en natuurlijk komen er nog andere prominenten hier. zo, Dus uh, we mogen niet klagen uh, qua toppers hier. Waar zijn die startlijsten nou? Ja, die zijn in de maak natuurlijk hè. oké, oh, oké. Okay, okay. <laughs> Ja, het gaat ontzettend hard en de printer die werkt gewoon niet zo snel, dus we moeten dan even geduld hebben. Maar ik ben blij dat u zo geduldig bent, Allen. Heeft u de startlijsten al eens goed bekeken? Ja, heller, hoor. En staat hij erbij? Ze staan er allemaal op. Ja. Maar we letten er op één in het bijzonder, denk ik, vandaag, of niet? Ja, hier, meneer Wennemars. Meneer Wennemars, hij is terug. Ja, ik hoop dat het goed gaat, met hem. Wat denkt u, wat verwacht u ervan? Nou, ik denk dat hij nog even moet wennen. Hij ja, doet toch hij mee? Doet er hij mee. doet mee, dus dat is al heel wat. Is het goed, vindt u, dat hij, dat hij weer meedoet? Ja, ik vind het leuk. Ja, waarom niet? Laat hij het maar, pro hij het maar proberen. Het zal toch blijken, want de jeugd en aanwas... die, die, die, die storm die komt ook hier naartoe. En, dus dat is straks is dus dat toch een keer, dan red je het niet meer. Nou, ik verwacht dat, ik, dat hij toch een, een, een, een, een lage 1,50 kan zetten. Ja, we moeten reëel blijven, hè? die 1,42 van uh, lang geleden. Dat gaat, uh, als hij dus 10 seconden boven zijn PR blijft, dan vind ik het dan netjes. Ja. Dus de uh, E52, 53 moet kunnen, dacht ik. Wat denkt u nou? Is het hem echt te doen gewoon voor de lol of uh, zou hij nog branden van ambitie? Uh, ik denk dat hij uh, toch wel een beetje brandt van ambitie om op nationaal niveau toch wel mee te kunnen. Ja. Maar ik denk niet dat hij het uh, zin heeft om internationaal toch, uh, uh, toch meer uh, mee te doen. Uh, gezien zijn leeftijd, of 37 jaar, wordt het toch een... Uh, toch vrij moeilijk. Hij is lid van de club hier. Dus dat is natuurlijk voor Deventer is dat hartstikke leuk dat zo'n bekende iemand weer uh, komt. De rijders op tijd denk erom, de Zamboni komt vanaf het middenterrein en gaat naar zijn plek toe. Maar hij... ja, even een zakelijke mededeling over de Zamboni in Deventer. Meneer, u bent de voorzitter hè, van de Deventer IJsclub. Het wachten is natuurlijk op de rit der ritten van Erwin Wennemars zijn comeback. Hoe trots bent u nu dat hij hier in actie komt? Ja, ik vind het gewoon ongelooflijk leuk omdat het... Uh, ja, de belangstelling voor de ijsselclub heel sterk vergroot. en hij is toch ook een beetje een kind van de club of niet? ja, hij is wel echt een kind van de scheg. hij komt natuurlijk uit Dalfsen, dus het is geen Deventer naar, maar er is wel iemand die echt hier in het oosten thuis hoort. en dat maakt het ongelooflijk leuk. en hij doet ook nog wel eens wat hier, hè? wat clinics geven, trainingen aan de jonkies. Nou, wat ontzettend leuk is, en dat deed hij al toen hij een zelf schaatste, hij is gewoon echt schaatser voor de pupillen. Hij staat gewoon uh, ook zelf op het ijs om de uh, pupillen weer te coachen en ook uh, verder te krijgen. En dat is ontzettend inspirerend. Ja, inspirerende man. Uh, verwacht u ook iets van hem vandaag? Ja, wie ben ik om dat te zeggen? Ah, waar hoopt u op? Nou, ik vind het ongelooflijk leuk. Dat, dat hij weer gaat schaten. Ik ben, ook, ik ben er gewoon ook heel erg nieuwsgierig. En wat je meestal ziet, is dat uh, die techniek van die mannen zo ongelooflijk goed is, dat zelfs als ze 50 zijn, dan schaatsen ze nog zo onbehoorlijk goed. Dus ik, ik verwacht eigenlijk wel wat van hem, ja. Ja, u verwacht wel wat van hem. Ja. Oh, daar gaan we. Naar de start. Klaar. U wordt het publiek over Herman Weddemars. Hij, hij rijdt dus vanavond de 1500 meter daar in Deventer. Vorig seizoen reed hij nog marathons. Was dat te ver voor hem, Sebastian? Nou, dat deed hij nog best wel goed hoor, zo links en rechts. En Vooral als het op natuurreis was, dan begon het helemaal te kriebelen. Maar hij is dus inderdaad in Deventer. Hij is niet op het kunstijs mee hier van de Jaap-Edebaan in Amsterdam. Overigens over Amsterdam gesproken. Heel misschien gaat het NK Allround en NK Sprint gehouden worden... in de week na de Spelen op een andere baan hier in Amsterdam. Dat zou dan moeten plaatsvinden in het Olympisch Stadion. En ik denk, ik gok een beetje dat Werner dat ook wel een beetje in zijn hoofd heeft... Dat hij daar Graag mee zou willen doen als zo'n wedstrijd wordt gehouden op toch een ja zo'n illustere plek als het Olympisch Stadion. Het is nog niet helemaal zeker. Maar dat is misschien wel een van de plannetjes die Mars heeft. Niet op de Jaap Edebaan, waar de eerste marathon van het seizoen bijna op een derde van de wedstrijd is. Want er staan nog 104 ronden van de 150 waarmee we gestart zijn. Inmiddels op het rondebord. Een paar speldenprikken gehad. En ook op dit moment is er een groepje van vier die een meter of 10, 15 voor de rest uitrijdt En dat groepje bestaat dan uit Simons. Schouten, dat is trouwens de broer van de winnares. Irene Schouten, eerder dus in de wedstrijd bij de vrouwen. Alexis Comtain, dat is de Fransman, die rijdt voor de bandploeg van Jillet Anema. Is meegesprongen, Wordt het Anema zeggen. We gaan vooral anticiperen. Peter van der Poel en Rob Hadders zijn de andere twee. Maar het peloton, dat komt alweer behoorlijk snel dichterbij. Want we zijn nu inmiddels weer een rondje verder met Simon Schouten, die hier als eerste langskomt. En dan komt het peloton hier ook al meteen aan. Nou, zitten maar een seconde of vijf tussen. 103 ronden nog te gaan in deze. Deze wedstrijd die dus, dus nog een beetje moet ontbranden. Hier op de Jaap-Edebaan. Bij basketbal gebeurt het nog wel eens dat de wedstrijd in het tweede deel helemaal de andere kant op gaat. Kijken of dat bij Groningen en Bos ook gebeurt. Leon Kersten. Ik ga dat ook helemaal niet uitsluiten. Want zeker zo aan het begin van het seizoen kan er van alles gebeuren in zo'n wedstrijd. Kan je een slechte helft spelen en de tweede helft. 10 punten goed maken. Want dat is wat Groningen, de thuis ploeg, moet doen tegen Den Bosch. 22-32. Groningen nu in de aanval met Arvin Slachter. Terug op het veld. Hij maakt zijn rentree. Is eigenlijk de hele zomer geblesseerd geweest. In de voorbereiding met het Nederlands team. Uh, een scheurtje in een pees onder zijn voet. En Slachter mag nu de tweede helft zelfs beginnen aan de wedstrijd. De eerste helft wat minuten gemaakt. Maar ja, omdat het niet loopt bij Groningen, moet je als coach wat. En het allerlaatste balletje van de eerste helft was een driepunter van een speler van Den Bosch. Mike Schilder. Hij kreeg in drie seconden voor het einde maakte Groningen een score. En in die drie seconden kreeg hij nog net de bal. Hij werd helemaal niet verdedigd door een speler van de Groningers. En de coach maakte zich zo ontzettend boos. Hij staat eigenlijk drie meter voor mijn neus. Hij sprong bijna tegen het dak van Martini Plaza aan. Zo boos. Alleen het vervelende was, er was geen speler van zijn ploeg die naar hem keek. Ze liepen allemaal direct de hoek van het veld af naar de kleedkamer. En dat lijkt me toch heel zorgwekkend als de coach zo boos wordt terecht overigens. Maar waarom kijkt er dan nou geen speler naar hem? Misschien schamen ze zich. Ze weten natuurlijk dat hij gelijk heeft. Maar de verhoudingen binnen dat team zet ik even mijn vraagtekens bij. Het loopt niet en dan zoiets. Maar ja, je zegt het net al. Een balletje hier, een balletje daar en 10 punten achterstand kunnen gewoon weer een wedstrijd worden. Nu zijn we iets meer dan een minuut bezig in de tweede helft. Er heeft nog niemand gescoord totdat Ty Wesley nu een vrije worp raakt. schiet. Dat was de tweede, de eerste missie. En dus is de stand nu 22-33. Got more. You got a move. You got a move. See you. Cause the tones of your bones make you feel er moe van Gino Vanelli. We gaan eh, naar veldrijden. In een bos werd vandaag de eerste editie van de Grote Prijs van Brabant verregen. Een internationale veldrit. U hoort een reportage van Gio Limpens. Het lijkt wel een beetje Vlaanderen in Nederlands Brabant. Veel publiek, een middenterrein met bier, hamburgers, feestmuziek. En natuurlijk veldrijders, veel veldrijders. De toppers zijn afgekomen op de eerste internationale veldrit in Den Bosch. Sven Nijs is er, Kevin Powell, Lars van der Haar, noem ze allemaal maar op. Bart Wellens, oud-wereldkampioen, ze zijn er allemaal. En ze komen niet alleen voor het geld, want er wordt driftig gezwaaid met euro's. Startgelden zijn hoog, maar ze komen ook om een andere reden. Sven Nijs. Hoe meer internationaal uh, het veld is, hoe beter het is voor de uitstraling van onze sport... We hebben hier altijd in de buurt een mooie crossen gehad met Sint-Michiels-Gestel. En nu terugkomen, dus dat is een goede zaak, ja. Is het moeilijk kiezen voor iemand als jij? Want ik bedoel, je kunt ook in Vlaanderen rijden. Staat vandaag ook gewoon een wedstrijd op het programma waar wat concurrenten aan de start komen? Niels Albert onder andere. Maar jij kiest dan toch voor Nederland? Ja, ik kies voor Nederland. Op zich is de verplaatsing hetzelfde. En als ik dan moet kiezen, ja, dan kies ik toch voor de internationale wedstrijd. Om hier die wedstrijd terug op de kaart te krijgen. Dus dat is goede reclame en daar doen we het wel voor. Ook bij die andere grote naam? Die andere Vlaming, oud-wereldkampioen Bart Wellens, speelt meer mee dan alleen het stadgeld. Ik denk dat ik iemand ben uh, die het veldrijden wil internationaliseren. En, uh, ja, Nederland is, moet daar ook bij komen. Uh, het moet terug in Nederland zo populair worden als dat nu in België is. En dat is geen gemakkelijke opdracht, maar als er dan een wedstrijd hier in Nederland bij komt... moeten wij als Belgen daar aanwezig zijn. En daar is eigenlijk alles mee gezegd. Waarom is dat belang zo groot? Um, omdat eigenlijk, ja, we moeten gewoon eerlijk zijn. Cyclicross is op deze moment een hele kleine wereld. Eigenlijk een beetje Vlaams. Uh, wij zijn heel blij dat Lars van der Haar uh, ons waarschijnlijk uh, de pannen van tak gaat rijden van de komende jaren. Maar dat hebben wij nodig. En uh, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in het buitenland. Als je ziet hoe moeilijk dat het is aan buitenlandse organisatoren om, om een wedstrijd te organiseren, is het hier heel mooi. Dus uh, ik hoop dat het blijft duren. Ik, alle, alle toppers zijn hier. Uh, Parcours zou nog beter kunnen, maar ik bedoel, als ze dan ook een beetje luisteren naar de renners toe, denk ik wel dat het allemaal mooi in orde gaat komen hier in Den bos. En vandaag in die eerste grote prijs van Brabant, ambassadrice van de provincie Noord-Brabant, en ook van dit evenement de grote prijs van Brabant, wint hier in haar geboorteplaats een geweldig applaus voor de dame van de Rabobank Lift Giant, wereldkampioene Marianne Vos. Bij de vrouwen wint Marianne Vos, maar dat is geen verrassing. De kerstverse wereldkampioene op de weg rijdt in eigen land nog even drie veldritten. Dan neemt ze rust en dan komt ze eind december pas weer terug voor het echte veldritseizoen. Dat uiteindelijk moet gaan eindigen in het WK in eigen land, in Hogerheide. Zij is blij met deze nieuwe wedstrijd. Ja, dat is zeker goed. Uh, waar de juist heel veel wedstrijden verdwijnen, zowel op de weg als, uh, als ook in het veld. Dan is het mooi als er zo'n uh, zo evenement bij komt. En die zomerwedstrijd, wedstrijd, echt een hele grote, meteen met een top deelnemersveld. En dat allemaal in een bos. Ja, want op de weg wordt wel eens gezegd, Philippe Gilbert heeft er ondanks weer over geklaagd, er zijn veel te veel wedstrijden, we worden kapot gemaakt. Nou ja, je hoeft sowieso niet overal te rijden, maar in ieder geval zijn er, er zijn, ja, veel wedstrijden op de weg. En dan is het seizoen vrij lang. Nou ja, dat is in het veld ook zo, alleen is het voornamelijk in België heel groot. En het is mooi als je dan buiten België ook zulke initiatieven hebt. En bij de mannen wint de Vlaming. Tom Meuse heeft al vaker gewonnen op Nederlandse bodem. Na afloop is er wel even tijd voor bezinning. Ja, ja, ja. ik was net uh, met de vriend van Amy aan het babbelen. Die uh, dan uh, aan onze is gestorven. En... en dat heeft alles te maken met Amy Dombrowski. Een veldrijder, een Amerikaanse veldrijdster in Vlaamse dienst. Die vorige week verongelukte tijdens de training. Ja, knap dat die mensen hier zijn. En, uh, ja, dat is mooi. Er komt er ook nog een beetje gevoel bij kijken hè, bij zo'n cross. Ja, zeker weten. Het is... Uh... De Nederlanders weten beter dan ook uh, de, dat het veldrijden een klein wereldje is. En, uh, het is een uh, familie die echt om elkaar hangt. En uh, daar niemand uh, wegvalt is het altijd spettig. En de beste Nederlander, dat is de man in de rood-wit-blauwe trui, Lars van der Haag. <laughs> ja, doe ik de uh, trui toch nog eer aan. Hoe was deze cross? Ja, heel zwaar, stuiterend. En, uh, ja, je moet heel druk op de pedalen houden. Je kunt niet een keer licht fietsen. Je moet maar blijven trappen op een zware versnelling. En, uh, ja, dat maakt het gewoon heel zwaar. En, het was niet super en dat maakt het gewoon lastig. Ik zeg zo'n nieuwe wedstrijd hè, in eigen land. Is het een aanwinst? Zeker weten. Ik denk dat het een hele kans heeft om een hele mooie cross te worden in, in de toekomst. En ze uh, zijn goed begonnen. Tot slot nog even terug naar de wereldkampioen, de man in de regenboogtrui Sven Nijs. Sven, één ding zal voor het Nederlandse veldrijden belangrijk zijn dit seizoen. Het WK is in Nederland, in Hooge Heide. Dat stimuleert altijd. Ik denk dat ze Nederland op vlak van de cross absoluut niet mogen klagen. Als je ziet dat ze vanaf kokzijde, uh, ook vorig jaar, uh, dit jaar in, uh, in Amerika... ze gaan met alle kampioenen naar huis buiten de elitecategorie. Dat wil toch zeggen dat er hard gewerkt wordt... en dat er in de toekomst ook bij de profs uh, kampioenen kunnen, kunnen ontstaan. Daar ben ik wel van overtuigd. We worden een bijdrage van Gio Lippens. Zullen we gaan even live sporten? Even kijken bij het basketbal, bijvoorbeeld Groningen, Den Bos, Leon Kersten. Ivica Skelin, de coach van uh, Groningen, die heeft maar een time-out gepakt. Maar ik weet niet of hij er genoeg heeft om uh, op zijn ploeg nog op de rails te krijgen. Dan kom ik niet wekelijks hier in Groningen in Martini Plaza. Maar die 2750 mensen die er zijn wel, op een stuk of tien uit Den Bosna... en die gaven net hun eigen ploeg, de, echt waar, een streamend fluitconcert. Uh, dat heb ik nog nooit gehoord in een basketbalhal dat het thuispubliek de eigen ploeg een fluitconcert gaf... Nou was er ook wel aanleiding voor, want als we nou naar de stand kijken met nog vier minuten te spelen in het derde kwart is het 26-46. Ja, die tien punten bij de rust zijn enorm opgelopen. En ja, ik kan echt niet zeggen dat Den Bos zo briljant speelt. Ze verdedigen aardig, misschien iets meer dan aardig. Dat heeft Groningen zo ongelooflijk veel problemen mee met die verdediging. Ja, ze gaan forceren. En dat werkt alleen maar Den Bos nog in de kaart. En uh, ja, dan, uh, dan, dan krijg je dit op het bord. 26-46. Aanvallend is Den Bos helemaal nog niet goed. Want de schotpercentages en, en de gemiste lay-ups... Uh, ja, daar ga ik maar niet over beginnen. Maar verdedigend zit het aardig in elkaar... als je zo'n ploeg als Groningen op 26 punten houdt... na, uh, na 26 minuten basketbal. En dan wordt hier Thomas Koenis met zijn 2,10 meter geblokt... door Stefan Wessels... die toch echt een half kopje kleiner is. Die stopt die bal terug achter in zijn strot. Ja, eh, wat moet je hier zeggen? Dit wordt een declassering van hier tot eh, Tokio. En eh, ja, Den Bosch, Groningen en Leiden gaan alle drie Europa Cup spelen. Eh, eh, Den Bosch won de Supercup al met 20 punten verschil eh, in Leiden. Nou, daar lijkt erop dat het hier ook deze kant op gaat. Eh, eh, dan mag je wel zeggen dat er op dit moment eigenlijk eh, ja, één ploeg favoriet is voor de titel. Maar ik hou me hard vast als eh, dit Groningen Europa in moet. Want dat wordt pak slaag op pak slaag. Maar misschien is dat te voorbarig. Nog drie minuten in het derde kwart en dan nog een heel vierde kwart. Maar 20 punten goed maken, dat wordt lastig. 26-46. En dan volleybal. Arman Afsaroglu zit te kijken naar Taurus tegen Zaanstad. De eerste set was vrijwel voor Taurus toen we de laatste keer wat van hoorden. Inderdaad, Taurus won die eerste set met 25-15 van Zaanstad en dus zit de stemming er goed in hier in Sporthal, de kruisboog in Houten. En ook in de tweede set begon Taurus goed, sloeg een gat van een aantal punten. Het wordt nu wel iets spannender als Taurus met 16-14. Voorstaat er nu een time-out, wordt aangevraagd. Door Hans Seubering, de trainer van uh, Taurus. Interessante wedstrijd hier omdat Taurus dus voor het eerst sinds een paar jaar weer terug is op het hoogste niveau. De ploeg speelde vorig seizoen nog in de eerste divisie van het volleybal. Werd daar in tweede. Maar het was een uh, onrustige zomer in uh, volleybal op Nederland. Want er waren een aantal ploegen van uh, wie het voortbestaat op het spel stond. Veel financiële problemen. Maar het was uiteindelijk Orion, de stichting Orion. wiens licentie door uh, volleybalbond Nevobo werd ingetrokken. Uiteindelijk ging Orion daartegen in beroep. Waardoor die ploeg wel... ...in de beker, in de Supercup en in Europa mag uitkomen. Maar de beslissing bleef staan dat Orion dit seizoen niet mocht volleyballen in de Eredivisie. En dus mag Taurus nu gewoon die plaats van die ploeg uit Doetinchem innemen. En dat doet het voorlopig goed in deze wedstrijd in Houten in de eerste thuiswedstrijd. 16-14 nog steeds als de time-out er inmiddels op zit. Volleybalseizoen gisteren begonnen met een overwinning van kampioen Landsteden op Reflex. En deze wedstrijd tussen Taurus en Zaanstad. Twee ploegen die normaal gesproken onderin uh, gaan meedraaien. Maar uh, je weet nooit wat dit seizoen oplevert. Taurus leidt in de tweede set met 16-14 en won de eerste set met 25-15. Deze wedstrijd wordt niet gespeeld uh, op Mars, maar gewoon in houten. Onze excuses voor het geluid. De stem van Armand klinkt uh, over het algemeen veel beter dan dit. We gaan uh, naar Sebastian Timmerman met de Marathon met de Mannen. En die marathon begint nu al een beetje los te komen. 18 man zijn weggereden uit het peloton. 54 rijders overigens gestart in deze eerste marathon van het seizoen. En een grote groep daar dus weggereden. En daar was, of is de bandploeg, die ploeg van Jilid Anema bijzonder goed in vertegenwoordigd. Met drie man namelijk, onder wie Bob de Vries en ook Alexis Contain. Maar blijkbaar zitten niet de juiste mensen mee. Want het is Jorrit Bergsma himself, de wereldkampioen op de 10 kilometer... die nu het peloton met een behoorlijk hoge snelheid in één keer eigenlijk terugrijdt naar die 18 man sterke kopgroep... waar de derde man van uh, BAM, dus zijn derde ploeggenoot die mee zit... Uh, Arjan Struttegai is de rijder die vorig seizoen op deze baan de eerste marathon won van het seizoen. Trouwens ook de laatste marathon won van het seizoen die ook hier werd verreden op uh, de Jaap-Edebaan. En door dat harde werk van uh, uh, zijn teamgenoot van Bergsma, van Jorrit Bergsma... komt het peloton op dit moment weer aansluiten. Dat betekent wel dat een aantal rijders aan de achterzijde het heel moeilijk heeft... Om wie Bob de Jong, die moeten nu een beetje af. En vooraan is het Bob de Vries die nog een keertje eh, doortrekt. Bob de Vries die nu met nog 75 ronden te rijden... een hele lichte voorsprong heeft. Heeft één man met zich meegekregen, dat is Leander van de Geest. En daarachter sluit het grootste deel van het peloton in ieder geval weer aan. Maar achteraan, daar zijn dus de moeilijkheden. Onder andere op dit moment voor Bob de Jong in de stromende regen... in Amsterdam, want het is opgehouden met zachtjes regenen. Lucas Castagnos baarde afgelopen donderdag opzien in de... EK-kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje in Tbilisi. De spits scoorde drie maal en gaf twee assists in de met 6-0 gewonnen wedstrijd tegen Jong Georgië. Eindelijk leek de spits van FC Twente verlost van de druk van de hoge transfersom die de Tukkers in 2012 voor hem betaalde: 5 miljoen euro. En de druk van het uitblijven van doelpunten. Castanjos zit op het ogenblik goed in zijn vel. De laatste uh, twee weken ja, belangrijk geweest voor Twente en nu voor Jong Oranje. En. Uh... Ja, zoals ik al een tijdje zeg, als dat niet met goals is, dan wil ik het graag met assisten doen. en Dit keer was het beide. Uh, in Enschelij wordt gezegd, na de bevrijdende treffer tegen Cambuur, is een last van hem afgevallen. Klopt dat? Uh, last niet, het was gewoon een tijdje, ja. Het was net niet, het was steeds net niet. En uh, ja, belangrijk momenten natuurlijk voor uh, ons. En uh, dat je dan de 1-0 maakt en dan uh, 1-0 wint, ja. Dat is een lekker gevoel. En dan ga je naar Jong Oranje. Uh, iedereen heeft op YouTube een van de doelpunten bekeken. Die buitengewoon is met buitenkant schoen Waarvan iedereen had het uit of het kan. Maar het kan, want de bal vliegt erin. Drie goals en twee assists. Ja, dat moet een geweldig gevoel geven. Ja, zeker. Geweldig gevoel en uh, ja, natuurlijk een fantastische goal. En uh, ja, wij denken... Was het opzet? Ja, eigenlijk, als ik eerlijk ben, wil ik gewoon een voorzet geven met buitenkant voet. Maar ja... Die bal vlogen gewoon in de binnenkant pal en dat uh, was een lekker gevoel. Ervaar fijn het ook zo dat je nu uh, ja, in een flow zit, dat het allemaal veel makkelijker gaat. Uh, makkelijker wil ik niet zeggen. Ik moet elke dag uh, hard voor blijven werken om uh, in die ritme te blijven. En uh, ja, ik wil graag uh, zo doorgaan, ook bij mijn club natuurlijk. Klopt het, wat men in Eenslee zegt, heeft de last van de aankoop van vorig seizoen de 5 miljoen? Was dat. Een enorme lol, een druk voor je? Druk niet echt, maar uh, je wil graag, uh, ja, je komt naar, bij een nieuwe club en je wil graag laten zien wat je hebt. En uh, er was uh, ook, ja, wat met de fysieke problemen, fitheid, uh, een jaar niet gespeeld, dus. Ik beïnter niet. Ja, klopt. En uh, je wil graag wat laten zien, maar ja, als je lichaam niet kan en je hoofd wil wel, ja, is het moeilijk. Hoeveel reacties heb je gekregen na het optreden in Georgië? Eh. <laughs> uh, ja, best wel veel reacties over de goal natuurlijk. En uh, ja, dat is allemaal positief natuurlijk. Ben je nu definitief de vaste spits van Oranje en ook bij Twente? Uh, ja, bij Oranje weet ik niet. Bij Twente weet ik het ook niet, want het uh, loopt Georgiou iets. Het is ook gewoon nog goede voetballen. Dus als ik zeg, ik moet, uh, als ik in deze ritme wil blijven, blijven zitten, moet ik hard voor blijven werken. En, uh, ja. en de trainers uh, die kiezen natuurlijk uiteindelijk. Scoren, is dat het allerbelangrijkste voor een spits? Voor zijn vertrouwen wel, ja. Hoe vaak heb je drie keer gescoord in een wedstrijd? Dat was uh, lang geleden, als ik eerlijk ben. Uh, jeugd was het eigenlijk, maar uh, voor jonge Oranje is het uh, meer stijltrekken. Ja, en ja. dan kom je aan het eind van de week, maandag spelen we tegen Oostenrijk en hoe Interland. En dan ga je dinsdag naar je club. Kom je dan binnen? Anders? Nee, gewoon dezelfde luk. Maar ja, je hebt wel wat gepresteerd. Ja, maar ja, als je na nou één keer presteert gelijk... en als je schoenen gaat lopen, dan uh, is het niet goed, ja. toch, denk ik. Zoals ze bij Twente zeggen, schoppen hier ook eens drie in een wedstrijd... en geven ze twee assists. Ja, klopt. <laughs> ja, hopelijk uh, doe ik het ook bij Twente. Lucas Stagnos, Twente-speler in gesprek met Rob Fleur. Als we kijken bij het basketbal. Uh, Groningen komt er niet meer bovenop, neem ik aan Leon. Ja, nou het vreemde is, je zei het net. Het kan <laughs> wel veranderen in het basketbal. En uh, dat is misschien nog wat voor Barek. Nu valt er een bal van Groningen op de ring net eruit. 9 seconden in het derde kwartstand. 38-50. Nog maar 12 punten verschil. Het waren dus juist 21 op 27, 48. Ineens zag Groningen het licht. Paar individuele acties. Ja, zomaar is het toch weer een beetje een wedstrijd. Kwam ook dat Den Bos even vergat waar ze goed in waren. Dat is gewoon heel gedisciplineerd spelen. Nou, die individuele klasse aan de zijde van Groningen strafte dat even af. Ja, terug in de wedstrijd is de positieve invulling van dit verhaal. Want 12 punten verschil. Nou, dat is nog een behoorlijke marge om te overkomen. Maar het is een stuk beter dan 21. Nog een heel kwart te spelen tussen Groningen en De Bosch. Stand 38-50. In Amsterdam zwemmen ze rondjes. Sebastian Timmerman. Nou, nou, nou. Echt, er staat een laag water inmiddels op het kunsthuis van de Jaap Edebaan. Daar lusten er de honden geen brood van. Dat is ook leuk trouwens als je bril dragend bent. En je moet met dit weer verslag doen van de eerste marathon van het nieuwe seizoen. Maar goed, ik heb in ieder geval inmiddels een... Hij beslaat een als je succes droogelijk... hebt, bedoel je? Ja, precies, ja. Dus ik heb inmiddels een droge plek gevonden bij het juryhuis en even mijn bril goed schoon kunnen maken. En dan kan ik in ieder geval weer goed kijken naar Johan Knol. Dat is de koploper op dit moment in zijn eentje. En die, die doet dat al een ronde of 10-15 uh, voor het peloton uitrijden. Had op een gegeven moment nou toch zeker wel zo'n baan voorsprong. En toen was het toch even alle hens aan dek in het peloton waar de bandploeg samen met het team van Werven de achtervolging op gang zette. Maar, en nu dan ook de voorsprong in rap tempo afneemt van de Johan Knol. Die rijdt trouwens voor de ploeg van Mil Roosendaal. Team Prima Gas heet die ploeg. Mil Roosendaal zelf ook een bekende marathonrijder uit het verleden. U hoort wellicht ook een bel op de achtergrond. Dat is nog niet de bel voor de laatste ronde. Er staan 64 ronden nog op het rondebord. Maar dat is de bel die nu ook weer wordt geluid... voor een aantal tussensprints. Daarin zijn wat prijzen te verdienen. Maar ook punten voor de KPN Cup. Het regelmatigheidsklassement waar we dus vandaag mee aftrappen. 16 wedstrijden in totaal door het hele seizoen heen. En niet alleen de winnaar van zo'n wedstrijd... Maar onderweg zijn er dus ook punten te verdienen... om de wedstrijd op die manier nog wat spannender te maken. Johan Knol die weet dat nu zijn vlucht erop zit. Hij wordt teruggepakt door het peloton... waar het tempo weer behoorlijk omhoog gaat... omdat de laatste sprint... de laatste sprint ook van deze wedstrijd... tenminste de laatste tussensprint... Uh, uh, nu in aantocht is. En hier komt die laatste tussensprint. Arjan Struetiga pakt hier de laatste vier puntjes onderweg mee. En hij is dus ook een van de favorieten... mocht het strakjes uitdraaien op een massasprint. Zover is het nog niet... 63 ronden nog te rijden op de jap Eens kijken of de laatste punten al gemaakt zijn in de tweede set bij Taurus tegen Zaanstad. Arman. Nog niet. Uh, 22-19 in die tweede set voor Taurus. Zaanstad uh, gaat wel iets beter spelen dan in het begin van deze wedstrijd... toen de ploeg uh, moeite had om door het uh, blok van uh, Taurus heen te komen. Dat gaat uh, nu beter. Nu met een aanval van Zaanstad. Maar goed opgevangen daar door uh, de spelverdediger van Taurus. En dan goed afgemaakt ook door Taurus. 23-19 dus in die uh, tweede set. Net nog een time-out belegd door Arjen Schimmel, de coach van Zaanstad. De man die een verleden heeft hier in Houten. Bijzondere wedstrijd voor Arjen Schimmel. Hij is geboren hier en opgegroeid bij deze club, bij Taurus. Heeft hij jaren gespeeld, zo ongeveer alle jeugdelftallen getraind. En was ook trainer van de vrouwen en van de mannen, maar nu dus in dienst bij Zaanstad. Terwijl hier een aantal hele lange vrouwen nu om me heen gaan staan, omdat het zo vol zit. In de Sporthal de dat er nog weinig plek is. Laat zien uh, hoe het leeft hier in uh, Houten waar uh, Taurus dus eindelijk weer uh, actief is op het hoogste niveau. Nu een punt uh, gemaakt door uh, Zaanstad. Spannende tweede set. Spannender dan in die eerste set toen uh, Taurus veel beter was met uh, 25-15 won. Maar Zaanstad dus uh, aardig teruggekomen. Het staat nu uh, 23-20 in die tweede set. Is creeping up on us too fast When you start Thinking it will never pass Then tomorrow Nummer 1 heavy heart en is van Miss Montreal. We gaan even volleyballen. Even de stand van de tweede set halen bij Armon. Taurus heeft ook die tweede set gewonnen tegen Zaanstad met 25-22. Leidt nu met twee sets tegen nul. Even leek Zaanstad terug te komen in die tweede set. Maar aan de hand van de belangrijke spelverdeler van Taurus, Bert Sturkenboom was het toch uh, Taurus wat in die slotfase net beter was en de beslissende punten maakte. Waardoor ook die tweede set dus naar Taurus gaat, 25-22. En uh, nog maar één set Taurus nodig heeft voor de eerste zegen terug op eredivisieniveau. En dan groningen de Bos, de basketballers bij Leon Kersten. Ja, die verdedigende discipline bij de uh, die is toch een stukje minder geworden. Misschien gaat dat ook samen met de vermoeidheid naarmate de wedstrijd langer duurt. Nu aan de andere kant, dus het bijna elio-paas op Jason Duritz En dat betekent dat Groningen de achterstand ietsje kleiner maakt weer. Dus ze kwamen al terug. Het is nu nog acht punten verschil. 46-54. Het kan dus wel. Die verdedigende discipline is dus weg. Aanvallend lukt het nu ook niet meer zo. En er zit iets meer emotie, iets meer tempo in het spel bij Groningen. En dat doet de ploeg goed. Ze speelden ja, een beetje te traag, te langzaam tegen die verdediging van Den Bos Die natuurlijk de wedstrijd controleerde. Zo is het een beetje. De een doet dit, de ander doet dat. Maar met wat meer emotie in het spel is het iets minder gestructureerd. Maar wel in ieder geval leuker om naar te kijken. En het helpt Groningen ook om terug in de wedstrijd te komen. Maar ja, zeven minuten, acht punten verschil. Het is even te vragen of de Groningers dat volhouden. En of misschien Dan bos zich herpakt. Nu de scheidsrechters staan een beetje te bespreken wie nou de fout heeft gemaakt. Was het een aanvallende speler of een verdedigende speler? Daar zijn ze al heel lang mee bezig. Maar er is nu wel een beslissing genomen. Dus even kijken wat de scheidsrechters besluiten. De scheidsrechter gaat iets vertellen tegen uh, Beckering en uh, die is daar niet mee eens. Een persoonlijke fout voor uh, Ross Beckering, de uh, halve Canadese Nederlander die van Leiden gekomen is naar Groningen. En hij nam met zich mee Arvin Slachter. Die twee kwamen over uit Leiden naar uh, Groningen. De Bos heeft ook wat spelers teruggehaald. Ty Wesley en David Consalves, dat zal de meeste mensen niet zeggen, maar ze werden twee jaar geleden kampioen met De Bos. Uh, uh, Gonzalves ging het klooster in en daar heeft hij zich uh, uh, laten bekeren... want hij is daarna weer basketballer geworden. Uh, de man is hartstikke gelovig. Na die titel toen in Leiden die de bos onverwacht pakte... riep hij volop, ik ga het klooster in. Nou Daar heeft hij de hele zomer gezeten, maar dat was toch ook blijkbaar niet je van het... En die Wesley die is naar Frankrijk gegaan. Nou, samen zijn ze nu weer terug. En uh, hebben ze een beetje gekozen voor de, uh, uh, ja, de kampioenseuforie van twee jaar geleden. Dat uh, uh, uh, lijkt te werken. Maar het is natuurlijk nog vroeg in de tweede wedstrijd van het seizoen. Ja, het is erg rommelig aan het worden. Want die bekkering kreeg een foute bal. Wordt ingenomen. Speler van de valt bovenop die bal. Maar de bal is wel voor Groningen. En ja, dat publiek dat net nog nou, een minuutje of 7, 8 geleden speeltijd uh, haar eigen team enorm uitvloot. Komt nu weer een beetje in de wedstrijd om, om Groningen uh, vooruit te duwen. En dat kan ook, want ja, 6 minuten 57, 8 punten verschil. Er wordt gedwijld. want ja, dat krijg je altijd als er een speler op de grond valt uh, in zo'n zo sporthal. Die is dan enorm bezweet. Nou, wat schoenen eroverheen. overheen. Nou, nog iets minder dan 7 minuten. Het Groningen, het kan nog. 46, 54. Even de brillen grazen poetsen en dan ziet Sebastian Timmerman weer precies wie er vooraan licht. <laughs> Ja dat, nou ja, dat is op dit moment een rijder uit het peloton rijden met start nummer 1 trouwens. Die is altijd ja, zijn stijl al goed te herkennen. Bob de Vries betekent trouwens niet dat hij vanwege dat nummer 1 dat hij bijvoorbeeld Nederlands kampioen is. Dat werd Ingmar Berga vorig seizoen. Betekent ook niet dat hij vorig seizoen de KPN Cup op zijn naam wist te schrijven. Het zijn nummers zeg maar, die je zo'n beetje voor je carrière toegewezen krijgt in het marathonrijden De winnaar van de cup van vorig jaar die is er trouwens niet bij bij de eerste Wedstrijd van dit seizoen. Christian Groeneveld reed vorig seizoen ook voor die ploeg van Jillet Anema. Heeft die ploeg verlaten, is bij TVM gaan rijden. Zal ook wel marathons gaan rijden. Maar zit op dit moment in Insel... waar de TVM-ploeg het laatste trainingskamp heeft gehad... voordat het seizoen uh, voor de lange baan is. Over twee weken gaat beginnen. Echt gaat beginnen met de NK-afstanden. Ik kan het allemaal vertellen, omdat het uh, vrij rustig is. Eigenlijk op dit moment in de wedstrijd wordt wel hard gereden. Maar er zijn uh, wat speldenprikken. prikken. Maar echt een groep die weggeraakt... hebben we op dit moment uh, niet meer sinds die groep van 18 is uh, teruggepakt. Uh, op dit moment is het uh, Marts Stoltenburg die probeert, Stoltenberg moet ik zeggen, die probeert om weg te rijden. Maar ook dat uh, lukt hem niet. Peloton komt weer terug. Ze staan er nog 47 ronden inmiddels op het rondebord uh, uh, die nog af te leggen zijn. in is Peloton compleet. En zou het leuk zijn als we in ieder geval nog weer een grote aanval krijgen van uh, wat meerdere rijders. Wat voorlopig is het dus een behoorlijke status quo in deze eerste marathonwedstrijd van de KPN Cup van dit seizoen. Komende uren hebben we ook nog handbal, Zwift tegen Aalsmeer en natuurlijk alle live sporten die nu nog bezig zijn. En we praten over Formule 1. Maar eerst het Nationaal, het wereldnieuws met Christian Bonebakker. Daarna zijn we weer terug. Tot dan.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 Dit is Radio 1.